Lewin met het NOS-journaal. Volgens de eerste prognoses van de presidentsverkiezingen in Rusland krijgt zittend president Poetin bijna 72% procent van de stemmen. Dat schrijft persbureau tas. Dat is een stuk meer dan de 64% procent uit 2012. Dat hij een vierde termijn zou winnen, was al duidelijk. De vraag is vooral hoe groot de steun is en hoeveel mensen er naar het stembureau gaan. Poetin wil een ruim mandaat. Volgens tas heeft net geen 60% procent gestemd. Van de overige kandidaten krijgt de communist Groedinin de meeste stemmen, zo'n 16%. De andere zes komen niet boven de 7% uit.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 niet minder waar. De Britse natuurkundige Stephen Hawking, die vorige week overleed... beschreef kort voor zijn dood hoe het bestaan van andere universums... kan worden aangetoond. Volgens de Britse krant The Sunday Times is het artikel... mogelijk Hawking's belangrijkste nalatenschap. In de Eredivisie heeft Feyenoord Pekswolle met 4-3 verslagen. En ook Ajax won met 5-2 van Sparta. Roda JC won verrassend met 1-0 van Nac Breda. En verwijst daarmee FC Twente naar de laatste plaats in de Eredivisie. En AZ won thuis op het nippertje met 3-2 van FC Groningen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Dan wordt het tussen de min 3 en min 6 graden. Morgen is het zonnig, de wind neemt dan niet af en wordt het 3 tot 5 graden.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 Met Marianne van den Anker en Rob Aukerk. Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Questies is het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in heel Nederland bespreken. U kunt Radio 1 niet aanzetten de laatste twee weken, of we zijn lokaal. Wij van Questies doen dat eigenlijk al twee jaar. En dit is. De laatste van een speciale uitzending rondom de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Nog drie dagen nu kunt stemmen. Maar dat kunnen ze ook in de Roermondsewijk, de Donderberg, waar wij vanavond te gast zijn. Multiculturele werk, 7000 inwoners, misschien wel 700 problemen. En wat stemmen ze? Ultra-rechts of op DENK? Twee verschillende werelden die langs elkaar lijken te leven. Een wijk waar overlast van hangjongeren en drugsdierers op straat zo groot is... dat buurtbewoners niet eens zelf, maar anoniem meldingen doen bij de politie. En waarom doen ze dat? Uit angst voor represailles. En misschien herkent u dat wel elders in Nederland. Wat kan de gemeenteraad dan doen? voor al dit soort overlast in zo'n wijk. En hoe kunnen we zorgen dat inwoners niet zo langs elkaar leven... maar meer met elkaar? U weet het, u kunt mede Stuur ons een bericht via NPO Radio 1... of via de site van Radio 1. We gaan zo direct in debat, zoals altijd, met de lokale politiek... en met wijkbewoners en anderen hier in de bus. Maar eerder vandaag eh, rondgevraagd... waar we hier nou precies in Donderberg mee te maken hebben. Al 40 jaar woonde hier van. Ik heb dan 40 jaar achteruit zijn gaan. Ze zien de achteruit zien gaan. Ik had zelf meer overlast van uh, als ze in de ramadan de, mensen de kinderen lang ophielden... zodat ze ja, langer konden doorgaan met eten. En de volgende ochtend minder last hadden van de ramadan omdat ze dan sliepen. Uh, ja, en als, je, als het dan warm weer is en je hebt de ramen opengestaan... Uh, en ze gaan dan uh, ja, om twee uur of zo pas naar bed... Die kinderen die zijn dan toch in het schreeuwen, verstoppertjes spelen, en gillen, uh, noem maar op. Dus dat vonden wij vooral vervelend. Ja, aan de andere kant van het winkelcentrum uh, staan ze ook uh, vaak daar zo met ja, meerdere mensen. Ja, de politie zegt ook al, uh, noemt het, ja, young, hangjongeren kan je niet te makkelijk stoppen. Ja, overlast uh, met muziek en uh, meer brommers en uh, motors en quads staan er ook allemaal. Uh, zelfs gastjes van 16 jaar rijden op een quad in de ronde uh, En uh. dan ja, moeten wij onze ja. rijbewijs verhalen. Ik ben elke dag in het werkencentrum hier en ik, ik zie het altijd, uh, het is altijd leuk en uh, gezellig, maar van overlast, uh, het is een beetje vreemd als ik dat hoor. Er is heel veel overlast en uh, die cheese op het plein rond, heel hard weet je wel hè, Cheese, en schreeuwen, we worden er allemaal wakker van, we hebben allemaal problemen mee. Nou, heeft u ongeveer een beeld van wat er hier in Donnerberg zo allemaal aan de hand is in de bus. Uh, William, hoe oud ben je? Ik ben 17 jaar oud. 17. En is het, is het wel fijn om hier te wonen? Ja, ik vind het wel leuk om hier te wonen. Wel leuk, ondanks wat je allemaal net gehoord hebt? Ja. Ik ga even naar Wissal, ook hier in de bus. Ook 17? Ja. Ook 17. Leuk om hier te wonen? Jawel. Maar, want jawel, dat klinkt niet als... Ja, joepie! Ja, maar het is hetzelfde met de andere weken. Er gebeuren dingen of er gebeuren niets. Dus... Dus je zou niet uh, gaan verhuizen om al die dingen die we net nee, hebben? Nee, dat is niet nodig. Hey, dan gaan jullie, uh, begrijp ik, de politiek helpen om oplossingen voor de problemen die we net horen, uh, om die politiek een beetje te helpen. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even andere wijkbewoners. Viel Schelfhout. Waar bent u? 68 jaar. 68 jaar, dus iets ouder dan 17. Hoe lang woont u hier? Ik woon hier al uh, ruim 40 jaar. En blijkbaar vindt u het leuk, want anders zou je wel weg zijn, toch? Uh, ja, inderdaad. Kortom, niks aan de hand hier? Nou, niks aan de hand, uh, nee. Als je hoog en open doet, dan zie je wel dat er wat aan de hand is. Okay, als nou... Maar als u uh, Maar ik wil niet vluchten. U wil niet vluchten. Um, maar als u nou op een verjaarspartijtje mij tegen zou komen en ik zou aan u vragen, uh, wat is het grootste probleem hier? Wat zou u dan zeggen? Nou ja, niet, niet met elkaar samenwonen. Niet met elkaar samenwonen. Daar heb je tegen, toch een ander idee bij dan. Beetje tegenover elkaar. Uh, Wena Peters, zoontje van Vijf, uh, alleenstaand. Uh, volgens mij vanaf je vierde gewoond hè, hier. En toen, twee jaar geleden, ben je hier weggegaan. Waarom ben je hier weggegaan? Uh, ik ben hier weggegaan omdat, uh, voornamelijk omdat er uh, gewoon te weinig faciliteiten hier waren voor mijn zoontje onder andere. Er is hier heel veel voor de grotere jeugd, maar voor de kleintjes is er bijna niks meer. Er zijn heel veel speeltuintjes zijn weggehaald en er is dus bijna niks te doen. Plus daarbij uh, ja, toch de overlast. Ik voelde mij niet prettig als vrouw zijnde alleen hier. Uh... Niet prettig of niet veilig? Niet veilig. Niet veilig? Nee. En niet veilig, dat betekent dat je niet over straat durfde? Of... Nee, klopt, ja. Overdag wel, maar vooral s'avonds durfde ik niet alleen naar de winkel te gaan. Want je voelt je echt bekeken als vrouw zijnde. Uh, uh, dames die ik net interviewde van Bij de 17, is dat dan nou herkenbaar? Twee um, Ja, dat is wel herkenbaar. Maar, maar je durft wel over straat? Uh, ja. Maar dat is wel bij Alco woonwijk. Bij, als ik bijvoorbeeld bij de camp rondloop, dan heb ik dat ook gewoon. Dat is wel een woonwijk, woonwijk hier in de buurt. Ja. Ja, Wissel jij datzelfde? Ja precies hetzelfde. Dus niet echt angst? Nee. Niet echt. Nee. Maar stel jullie krijgen, dat duurt misschien nog even, maar jullie krijgen kinderen. Zou dat een reden zijn om te verhuizen voor jullie? Uh, nee. De grootste reden zal echt zijn omdat het niet zo leuk is voor de kinderen hier. Wat ze zei over de speeltuin, daar geef ik haar wel goed gelijk aan. Toch wel. Goed, wij gaan uh, daar zo direct verder over praten. Uh, heel anders dan anders zit naast mij, sterker nog... wij zitten hier broederlijk of zusterlijk samen op een bankje in de bus. Uh, Marjan van Anker, normaal is ze altijd of elders in het land... of in de buurt in dezelfde stad. Uh, maar nu zit je gewoon lekker, dat is maar goed ook, hè? lekker warm hier in de bus. Uh, jij was er vanmiddag al heel vroeg, hè? Toen ging je de wijk in om met mensen te praten. Ja, dat klopt, Rob. Ik ben blij overigens dat het ook hier een beetje warm is in de bus. Want het was vandaag ook hier in Roermond ongelooflijk koud. Daarom waren er ook natuurlijk niet zo heel veel hangjongeren die wij hier wel hadden verwacht. Want heel veel mensen klaagden daarover. Dat is waarschijnlijk in de zomermaanden anders. Maar vandaag uh, waren ze in ieder geval lekker aan het sporten. En waren er heel veel jongeren, hoewel jongeren tussen de 18 en 30 redelijk oud zou ik dat alweer willen noemen. Die waren hier in het activiteitencentrum aanwezig. Maar wij staan hier met de bus tegenover de snackbar toe. En wij hebben uh, daar in ieder geval begrepen. Er ligt ook een artikel klaar in de krant daar uh, om, om alle mensen die komen in ieder geval ook te laten zien. Er is een onderzoek gedaan hier onder een aantal ondernemers. En die ondernemers zeggen eigenlijk, we spraken van oneerlijke concurrenten. Hier veel, heel veel Turks en Marokkaanse clubs die worden gesubsidieerd door de overheid. En wat blijkt nu voor hun leden geven ze natuurlijk af en toe een drankje. En dat betaal je natuurlijk wat minder voor dan bij de ondernemers. Dus die spreken van oneerlijke concurrentie En ze willen in ieder geval dat de politiek daar wat aan gaat doen. Nou, die hebben we hier aan boord. Maar wat ook heel belangrijk is om eigenlijk met iedereen te delen... is dat heel veel mensen die we hebben gesproken vandaag niet in de bus wilden komen. Die wilden ook niet met de politiek praten. En een van de mensen die dat wil toelichten is de eigenaar van de snackbar. Nee, omdat. Uh, kijk, ik ben iemand die uh, eigen mening zegt. Ik, ben, ik zeg gewoon wat ik denk. Uh, ik wil me niet disqualificeren als ondernemer hier uh, negativiteit bij mijn cafeteria brengen. Daar heb ik een beetje zorgen over. Daar doe ik debat niet mee. We hebben heel veel problemen hier. Uh, ja, wordt gedeeld, wordt, uh, uh, wordt alles uh, gedaan. Niet vergeten, wij wonen een multiculturele week. Wij heel veel. Uh, sommige weken zijn veel uh, problemen. En zo ook de cijfers van jeugdzorg, thuiszorg, politie en gemeentecijfers. En dat brengt problemen En ja, die jeugd, wat je noemt, en die wonen allemaal hier. En dat brengt ook veel problemen mee, maar dat is die, niet, uh, ik, niet de van Tiger te verbanden. Nee, dat vond ik te, niet, niet eerlijk. Ik heb persoonlijk geen overlast van, ik heb goed contact met, uh, uh, met de beheerder, met Shaib, met uh, Shaït Ramadani. Wij proberen problemen samen aanpakken. We hebben verleden wel problemen gehad, maar de beginfase was die. Ik moet zeggen, last steed, ik ben heel tevreden over Tiger. Zeg maar Jan, je bent ook nog langs de, de sportclub geweest hier. Hè? Ja, want wat je net hoorde, dat is het woord de Tigers of Tigers. Dat is hier uh, achter ons de sportvereniging uh, De Donderberg. Daar uh, is gevoetbald. Daar wordt de hele zondag gevoetbald. En de Tigers die worden gerund door uh, Shaib Ramdani. Die zullen we zo direct ook nog uh, op een bandje horen. Want die hebben vanmiddag ook uitgebreid gesproken. Had overigens ook geen zin om hier in de bus mee te debatteren. Ook wederom omdat hij zegt... er wordt zoveel negatiefs verteld over deze wijk. En elke keer zien we negatieve dingen verschijnen. En daardoor wordt onze wijk in discrediet gebracht. En de problemen zijn er. We moeten naar de positieve kanten kijken. En de Tigers, die wordt verweten dat ze eigenlijk een soort wespennest zijn... van hangjongeren. Maar even een schets voor jullie waar we zijn geweest. Waar uh, kijken we naar? We kijken naar de Tigers. En wat zijn de Tigers? Een voetbalvereniging voor jongens van 13 tot en met 15 jaar. En ik zie eigenlijk helemaal geen oudere jongens. Zijn die er niet? Ja, ik weet niet. Misschien hebben ze te druk met werk of zo. Of met school. Je vertelde je net ook dat jullie wel eens naar het buitenland gaan als tigers? Komt dat omdat jullie zo goed zijn? Um, ik, ja, ik denk het wel. Het, ja, de trainer organiseert dat ook voor ons. Dus dat is wel dan leuk. En dan krijgen we een hotel, alles inclusief. En waarom heet jullie Targis eigenlijk? Um, ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon denk ik een uh, idee van de trainer. Weet jij het? Waarom heten jullie hier de tigers? Um, tigers, ze eten veel. En wij eten ook veel. Daarom dat we die bar chappen. <lacht> Ontzettend leuk, hè? Dat was vanmiddag ook echt een, een genoeg om naar te kijken. Wacht even, Jan, wat is, is chappen? Want ik ben een beetje een oudere jongen. <lacht> ja, de, de bar chappen, ja. Nou, uh, dames, weten jullie het? Eten. Ja, eten. de bar chappen eten. Maar het wordt ook, is ook wel een soort straattaal. Ook voor een beetje rondrollen. Ro en eigenlijk af en toe ook een beetje een potje van maken, toch? Ja. Dus het heeft twee kanten als je naar die straattaal uh, kijkt. Veel meisjes, is ook al gezegd, die durven hier niet naar buiten toe. Vanmiddag waren alleen maar jongens aan het voetbal. Het schijnt wel dat er nu een meisjesteam ook uh, speelt. Veel jonge meisjes hebben zich aangemeld. Maar het was toch wel een, uh, een behoorlijk migrantenvoetbalspelletje, vond ik. Maar. We hebben eerst gevraagd aan Sipram Dhani die de Tigers heeft opgericht of dat hij zich herkent in het beeld dat de Tigers en uiteindelijk ook zijn hangjongeren zorgen voor de problemen hier in het onderberg. Nee, maar goed, kijk, euh, nogmaals, het zijn altijd dezelfde mensen die, voor die dingen te klagen hebben. Wij kennen ze ook persoonlijk, we hebben vaak met hen te maken gehad. Maar goed, euh, ik vind het wel jammer dat mensen over iets praten en niet met iets praten. Dus euh, zulke mensen hebben we hier nog nooit gezien die even hier een kijkje komen nemen en, en, en, en, en, en, en kijken hoe het eraan toe gaat. Het is altijd van die doen dit, die doen dat. Zijn er zijn een paar uh, mensen hier in de wijk. Uh, je ziet ook dat er heel veel PVV wordt gestemd in de wijk. Dus dan ja, weet je ook welke kant het op gaat. Dus alles wat... Wat bedoelt u daarmee? Ze zien iemand met een migrantenachtergrond en dus is het fout? Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, uh, we hebben een politie hier. Dus als er wordt gedeeld, dan uh, willen we graag dat de politie daarin ingrijpt. Dus het is taak van de politie. Zodra... Uh, werkloze mensen die niks te doen hebben, uh, FBI gaan spelen hier en weet ik wat allemaal... ...dan gaat het fout. Daar is gewoon puur de politie voor. We zijn, zoals u ziet uh, hangen de. Daar... En het andere verhaal dat zeg maar de tigers en de jongens die hier komen... ...in verband worden gebracht met drugs, ook eventueel... Uh, het, nou, het, het, ...het verstieren van de buurt, het intimideren van mensen... ...waardoor ze zich vooral onveilig voelen, ook jonge meisjes? Ja, ik vind het jammer dat ze daar geen terrorisme bij doen en zoiets. Ja, dus dan was, was het verhaal helemaal compleet. Nogmaals, we hebben politie hier. We hebben vijftigtal camera's die, die overal op schijnen. Dus als er bewijzen zijn, feiten... dus geen uh, roddels en geruchten en weet ik wat allemaal... daar hebben we niks aan. Dus ja, dan uh, is daar de politie voor. Vinden. Lijkt me toch een uh, uh, open vind, Janne, Waarom wilde je niet in de bus komen? Omdat hij zegt dat er dan direct weer um, negatief zal worden gereageerd. En dat ze toch niet worden vertrouwd. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat het project hier van de Donnenberg voor All en de Tigers nu recent is gestopt. Zij hebben vanuit de gemeente wel de afgelopen jaren subsidie gekregen. Daar zijn denk ik de jongens ook van naar Frankrijk gegaan met z'n allen. Inclusief de hotelkosten. Daar hebben ze natuurlijk wel een fantastische ervaring aan gehad. Het punt eigenlijk van de jongens die wij vandaag gesproken hebben... is dat zij allemaal geen vertrouwen hebben in de politiek. Wel vaststellen dat er veel problemen zijn in de wijk. Er wordt voor jongeren te weinig gedaan. Een op de negen jongens heeft geen werk... Dus het afleiden in drugs en dealen, dat wordt um, al snel uh, toch gedaan. Niemand zegt dat hij natuurlijk dealer is. Maar we merken dat natuurlijk aan alles dat dat wel gebeurt. Overigens niet op de plek waar we hier zijn. Want bij de Donderberg voor Olde activiteitscentrum... daar is een strenge afspraak dat je daar de stoep schoonhoudt... en dat je daar niet aan het donderen bent en aan het donderjagen bent. Uh, en tegelijkertijd zie je dat um, uh, men vanuit... Deze Tigers toch ook een positieve bijdrage geleverd aan de toekomst van jongeren. Want velen zeggen ook die wij gesproken hebben. Dankzij de Tigers ben ik een beter leven gaan leiden. Ze hebben heel veel jongeren aan een baan geholpen. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het er een beetje um, um, migrantenachtig uitzag. Dus ik heb ook nog even gevraagd aan Shahip hoe dat nou kan. Ja, dus, dus het ziet eruit als Marokkaans-Turks, maar het is Marokkaans, Turks, Irakees, Bosnisch, Iraans, Afghanistan, Syrië zie ik ertussen. Ik zie één autochtone die u over het hoofd hebt gezien. Ja, hier rechts met zijn vrouw en een heel mooi klein kindje wat hier rondrobelt. En, en een, en een uh, keeper. Ja, iedereen is gewoon welkom. En nogmaals, er zijn bepaalde spelletjes wat bepaalde mensen aantrekken. Kijk, als, ik, uh, als u naar een bowling club ...gaat of naar een kegelclub, dan kunt u daar ook de vraag gaan stellen van waarom zie ik hier geen alle nou, dat is natuurlijk ook uiteindelijk wel terecht uh, dat dat uh, punt werd gemaakt uh, door Chip. Maar het punt van zorg blijft hier dat niemand van de jongens zijn ook nu niet gekomen. Het is inmiddels 18 over 8. We hebben ze allemaal uitgenodigd van praat nou mee. Kom vandaag je zeg je doen. Zeg ja, vier jaar geleden komen er dan uiteindelijk ook vanuit veel mensen hier naartoe. En we zien ze nooit meer. Dat geldt ook voor de politiek. Er wordt niet naar ons geluisterd. Ondertussen zien we hier ook uh, dat er heel veel Belgische auto's stonden. Althans auto's met een Belgisch kenteken. Um, daarvan wordt natuurlijk heel smalend en grappend gezegd... ja, dat komt omdat we... Nou, en dan komt er een ontwijkend antwoord... maar we weten ook allemaal dat dat te maken zou kunnen hebben... met belastingontduiking. Er zijn wel wat van dat soort kleine dingen... Waar je kunt zien dat er in de wijk uh, wellicht... wat beter onderzoek zou moeten worden gedaan door de politie. Politie, daarvan wordt gezegd, ook door de jongeren... ja, die zijn er niet echt heel veel... dus de pakkans is ook niet heel erg groot... maar je zou ook niet kunnen spreken van dat er hier nou echt sprake is van een ghetto... want we zien dat deze jongeren zelf vooruit willen... Alleen dat zij wel heel erg veel behoefte hebben aan betrouwbare politici die echt wat voor ze willen doen. Wat mij opviel, is dat een aantal van deze jongeren... met toch een migrantenachtergrond mij vertelden... dat ze op DENK willen gaan, op de PVV willen gaan stemmen. En niet op DENK, want ze zeiden eigenlijk... Ja, de PVV heeft alles goed, behalve dat ze de islam bekritiseren. Over DENK wordt gezegd, nou, dat is een nieuwe partij... dus die zou het misschien nog wel eens goed kunnen gaan doen voor ons. En tegelijkertijd zie je dat ze eigenlijk helemaal niet zijn aangehaakt op de politiek en dat zij zich behoorlijk in de steek gelaten voelen... en dat ze dan ook nog zeggen, dan worden wij daar ook nog van beschuldigd... dat wij voor overlast zorgen in deze wijk. Ja, omdat ik het idee heb, hè, uh, dan praat ik vooral uh, voor mezelf... Uh, ja, dat, uh, dat de jongeren een beetje hun uh, vertrouwen kwijtraken in, in de politiek. Er uh, wordt heel veel gezegd, uh, maar er uh, ja, wordt weinig gedaan, uh, heb ik het idee. En uh, ja... Dan krijg je dat. Dan gaan jongeren zich vooral bezighouden met hunzelf en kijken ja, waar, uh, waar ze voldoening uit kunnen halen. En uh, ik heb het idee dat helaas de politiek daar uh, weinig uh, mee doet dat de politiek daar weinig mee doet. Nou staat hier in mijn draaiboek, Marjonne. dat ik aan jou moet zeggen... blijf hier nog even in de bus, maar volgens mij na 4,5 uur kuikklemmen... buiten ga jij absoluut niet weg. Dus blijf lekker naast me zitten. Uh, u heeft Wena Peters gehoord, u heeft Wissal en Wiam gehoord... u heeft Viel Schelfhout gehoord. Uh, dat zijn een aantal buurtbewoners die deels zeggen... nou, het valt wel mee, maar deels ook wel uh, de boel herkennen. Hier in de bus is ook... Uh, Goed, spreek ik dat goed uit? Ja, dat klopt. Oké, okay, je, uh, je bent ook wijkbewoner. Uh, ja. Je hebt een stichting voor solidariteit hier in Roermond. Wat, wat, stichting voor solidariteit? Wat, wat, wat, wat is dat? Dat, is mijn, dat was mijn vader. Mijn ja. vader die kon vanavond helaas niet aanwezig zijn. Ja. Uh, hij is heel erg betrokken hier in een wijk. Hij heeft uh, de stichting al sinds 2002. Hij heeft eerst in een, op een andere locatie gezeten op het veld. En nu uh, op het Donnerberg. Uh, dat is een buurthuis waar uh, voetbal wordt gekeken... Uh, waar uh, mensen bij elkaar komen. Uh, en we merken dat uh, uh, in, in het weekend is het meestal om een beetje bij elkaar te zitten... een beetje te kletsen, een beetje netwerken. En door de week zijn er ook heel veel activiteiten. Oké, okay, en zijn het nou alleen maar... Um, ik, ik zal even de woorden van Marjane halen... alleen maar migranten of is het nou autotoon, allotoon, alles door elkaar heen? Nou, we merken in het algemeen wel dat er mensen... voornamelijk met, migranten achter, met een migrantenachtergrond uh, daar naartoe komen. Ja, want veel Schelfhout die zegt net... van ja, een van de problemen is dat we niet samenleven in deze werk... Hè, dat het tegenover elkaar zit... Dus dat, dat krijg je daar nou dus ook niet voor elkaar. Nou, um, er wordt heel nauw samengewerkt met verschillende organisaties. Naast ons hebben wij de Maximina, dat is een moedercentrum. Die maken gebruik van, van, van de ruimtes bij ons. Um, maar goed, dat is eigenlijk een onderwerp waar mijn vader heel goed over kan praten. En maar ja, die is niet hè? Ja, ja nee. die, die kon helaas niet aanwezig okay. zijn. Hey, maar wat is nou jouw indruk? Want ik bedoel, zo vader, zo zoon, zeg ik dan maar. Ja, Ligt het ja nou? ik ben zelf namelijk niet heel erg betrokken bij de stichting. Ik kom er... In het weekend heel kort. Nee, je hebt, dan, je uh... hebt er ongetwijfeld wel een mening over, over deze wijk. En die, die wijk wordt als onveilig uh, ervaren. Ja. Uh, Wena zei dat net. Ja. Ligt dat nou gewoon aan de bewoners, ja of nee? Um, nou, uh, ik weet van, van vroeger dat er, een, uh, dat er veel meer criminaliteit was in, uh, op de Donnerberg. Um, dat is teruggedrongen. Um, en uh, t, ik vond het heel jammer dat ik laatst in een uh, dagblad Lumburg had gelezen dat Romond uh, relatief gezien meer criminaliteit heeft. Uh, vergeleken met de andere steden in, uh, in uh, Limburg. Maar ik weet niet of de Donderberg daar een uitschieter in is. Dus uh, ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik, ik weet in ieder geval dat het verbeterd is ten opzichte van 10, 15 jaar geleden. Dus. Even, even aan een uh, expertvraag, althans iemand die hier vanaf zijn uh, uh, uh, vierde woont... en dan weer weggaat. Nou, hoe, hoe zit dat nou? De, de, hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 33. 33. Dus dat is 24, 29, 29 jaar ervaring. Hoe, als je dat nou die 29 jaar bekijkt? Hoe is dat hier dan gegaan? Is het dan nou ja. verbeterd, verslechterd? het uh, hupt het weer op? Het weer, hoe, hoe, hoe werkt dat? Wel eerlijk? <laughs> heel eerlijk. Um, nou in het begin uh, is het uh, verslechterd. Ging het echt heel slecht. Um... Hoe lang geleden? 2005 ongeveer? Ja, rond 2005? Okay. Toen ging het echt. ging uh, het echt, uh, heel beroerd, oké? Okay. Heel beroerd uh, Qua overlast, qua criminaliteit, qua onveiligheid. Bedoel. Ja, juist. Ja, okay. En uh, toen kwam ook heel vaak in de cijfers naar voren dat de Donderberg echt de, de uitschitter was van de wijken met criminaliteit. En en alles. Maar die cijfers interesseren mij helemaal niks. Ik wil jouw eigen ervaring. Maar ook de hoe ervaring was ook ja. hier. Ja. Dat, dat was gewoon onveiliger. En uh, eigenlijk sinds. Uh, een paar jaar dat het uh, wel beter gaat. Een paar jaar dat het wel, wel beter gaat. Daar kan je was bij was okay. Nou, We gaan eens even uh, uh, het vragen aan de verantwoordelijk wethouder... Gerard Eif uh, van de Partij van de Arbeid. Staat u weer op de lijst? Ja, maar als de lijst duurt, dus de jonge lijn mogen het werk doen... en ik kijk of ze de goede dingen doen. En daarna weer wethouder? <laughs> je weet maar nooit, hè. Dat ligt eraan, hè? Gaat de PvdA nou winnen hier? Nou, het zijn natuurlijk wel lastige verkiezingen voor de PvdA. Daar, uh, daar kunnen we een andere uitzending aan uh, wijden. Volgens uh, mij wel drie uitzendingen <laughs> aan wijden. Ja, ja. Ja. Ja. Um, uh, uh, toch, uh, je hebt vier jaar aan de knoppen gezeten. Uh, ik ben dus al wat langer hoor. Ja, Maar goed, de laatste vier jaar in ieder ja, geval. Ja. Even beschouwen. Ja. Uh, Want het zijn nu gemeenteraadsverkiezingen ja. en dan komen er weer vier jaar. Ja. Uh, die overlastgevende jongeren, zijn, zijn, zijn die jou niet gewoon te machtig geweest? Nee, het antwoord is gewoon nee. Uh, ik herken ook eerlijk gezegd niet het beeld. wat uh, door jullie neergezet is. Uh, wat, uh, wat de anderen ook zeiden. Het is duidelijk verbeterd de afgelopen jaren. We komen wel erg ver weg. maar het is duidelijk verbeterd. Ja. Uh, als je praat over een hele gedisciplineerde uh, zaalvoetbalvereniging. dan is dat de Tigers. Als je ziet hoe dat uh, heel geordend daar, daar gebeurt. dan, dan uh, zijn dat zeker geen, uh, geen jongeren die overlast uh, veroorzaken. Dus wat dat betreft ook een compliment uh, van Ramdani. zoals hij dat daar uh, ook uh, neergezet heeft. Um, hetzelfde geldt voor, voor uh, de stichting van uh, Slebi, zijn vader. Um, dus ik denk dat hier uh, met uh, Dibé vooral, met uh, de, de, het cafetaria... voldoende voorzieningen zijn waar mensen terechtkomen. Een voorbeeld van uh, uh, bijvoorbeeld dat samenleven is dat we een kruifkort hier... net aan de andere kant van de Koninginelaan hier hebben uh, ja, Jan gekregen. Ja, kruifkort, ja. Um, en toen was het toch wel wat onzekerheid bij de buurtbewoners. Het levert dat niet veel overlast op. Fiel zei toen van nou, dat kunnen we dan met z'n allen wel vinden. Maar we kunnen ook met z'n allen een Fiel's beetje had, ja. Ja, met de jongens gaan kijken: van is er wat aan de hand? En uh, Viel is nou een van de zeg maar, informele wijkconcierges die bij dat kruifkoord aanwezig is. En uh, met de jongeren die contact heeft. Dus dan zie je dat dat samenleven ook via zo'n kruifkoord heel goed tot stand kan komen. Geert, ik ga niets aan je woorden afdoen. Maar uh, Marianne en ik maken nu 4,5 jaar ongeveer dit programma. Eerst de voorloper, één op straat, toen kwesties. En elke keer als we ergens komen in een wat wij dan maar even een probleemwijk noemen. Horen we toch altijd tijdens zo'n uitzending, nou, er zijn wel problemen, maar het valt toch wel mee. Het is wel verbeterd. En weet je, ik, ik denk van altijd, klopt het wel wat jullie zeggen? Wat wij zeggen is dat het, uh, we zijn begonnen met een programma, eigenlijk uh, zes jaar geleden. Uh, want toen was het echt zeg maar hard noodzakelijk dat we hier iets, uh, iets ging verbeteren. Uh, de provincie, de gemeente en twee woningcorporaties hebben gezamenlijk gezegd van en nu gaat het veranderen op de Donderberg. We zijn halverwege dat programma, dus we zijn er zeker nog niet. En ik mag het al eens ook niet of er niet af en toe wel wat gebeurt. Maar het is niet zo dat het al zes jaar geleden uh, zo is. En je ziet ook echt dat die jongeren ook weer perspectief hebben. Vaak ook uh, toch op een andere manier uh, naar school gaan. Uh, dus, dus wat dat betreft denk ik dat, uh, dat de economische tijd natuurlijk ook aantrekt. Maar het is nog steeds een wijk met een gemiddeld een heel laag inkomen per gezin. Uh, veel armoede, uh, veel mensen die een bijstandsuitkering uh, hebben. Dus er is nog heel veel te doen hier. Maar dat onveiligheidsgevoel, daar is duidelijk wel enorme verbeteringen plaatsgevonden. En toch, en toch, en toch, en toch. Waarom zouden mensen in de zomer van 2017 anoniem bij de politie zeggen... Uh, ja. Een hoop overlast, maar we durven het toch niet in persona te doen. Want anders zijn we bang voor represailles. En onze redactie is eigenlijk al twee weken op pad. En die zegt, ja, we hebben ontzettend veel mensen gesproken... die gewoon het niet durven uit te spreken. Veel te bang dat ze op hun laser krijgen. Of erger. Nee, maar dat is dus wat een aantal van de jongeren ook net aangaven... van dat is niet exclusief voor de Donnerberg. Als je praat over zeg maar, overlast van overlastgevende jeugd... dan vindt dat plaats. En ten zuiden van Roermond ligt Herten, dat hoort er ook bij. Ten noorden ligt Svalme. Van Zwalmen tot Herten heb je af en toe dat er groepen jongeren zijn... vaak ook in de middelbare schoolleeftijd... een beetje het pubergedrag. Dat moet jij toch weten dat dat af en toe een beetje overlast kan veroorzaken? Ik vindt mij ook nog wel een beetje puberachtig, ja. Dat zijn jouw woorden. Ja. Ja. Maar dus dat je zegt... Van de, en dan moet je dus daarin optreden. En dat doet niet alleen de wijkagenten. Dat doet ook Stadstoezicht. Dat doet ook de straatcoaches die met die jongeren... dan ook vaak contact hebben en ook soms bij de ouders langs gaan... om te zeggen dat het toch even anders moet met de jongeren. Maar dat gebeurt eigenlijk door heel Roermond op sommige plaatsen. En waar we ook last van hebben... is dat er toch weer een toename is van het dealen op straat. Op de, waarom weten we niet? Maar je hoort vanuit alle wijken dat er een zekere toename optreedt op dat gebied. En die twee samen geven dat beeld van de jongeren, maar dat is onterecht... Je hebt eigenlijk twee deel van dat probleem. Dat zijn de, zeg maar, een beetje het pubergedrag. En dat is het, ge, het, zeg maar, het dealen wat soms plaatsvindt uh, in autootjes ergens uh, op okay. uh, nou ja, de treinen. Nou ja, dat pubergedrag dat vergeef ik je. Alsof jij er verantwoordelijk voor bent. Maar uh, het tweede van die autootjes... Marjanne zei het net al, hoop Belgische auto's. Nou ja, die, die zijn hier niet omdat uh, de patat hier beter is, zal ik maar zeggen. Nee, maar kijk, in het westen denkt men dat uh, daar ongeveer alles gebeurt. Maar hier heb je toch wel met twee grensregio's te maken. Ja. Uh, aan de ene kant zit je, wat is het, 20 kilometer vanaf België. Aan de andere kant 10 kilometer naar Duitsland. Uh, dat betekent ook dat je dus er zelf veel grensoverschrijdend verkeer hier, uh, hier hebt. Niet alleen wat betreft de deal overigens, ook, er, ook van mensen die je boodschappen komen doen. Oké, okay, veel zelfhoud. Uh, uh, 40, jaar, 40 jaar hier aanwezig. Um, uh, of aanwezig, 40 jaar hier wonend. Uh, betrokken burger, zou ik kunnen zeggen. Um, uh, ik begreep dat uw vrouw wel eens bang is uh, dat u klappen krijgt. Klopt dat? Ja, ik, uh, ik laat me zo maar niet gaan. En ik, uh, ik manifesteer me dan. Maar niet uh, op een rambo manier hoor. Maar inderdaad... Uh, mijn vrouw maakt zich wel zorgen En waar maakt ze zich dan zorgen over? Nou, dat mij iets overkomt wat ik, uh, wat ik niet wil en wat zij zeker niet wil. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar wat, wat doe je dan dat, u klappen, dat je klappen zou kunnen krijgen? Nou, ik heb een uh, de laatste half jaar toch twee keer uh, uh, iemand aangesproken. Of twee personen aangesproken om een voorbeeld te geven. Ja, maar dat is toch voorkomen terecht dat je iemand aanspreekt. En dan, wat gebeurt er dan? Ben je dan bang, zelf? Nee, ik ben niet zo bang, maar... Uh, mijn omgeving is wel bang voor. En daarom willen ze het niet uitspreken. En ik denk dat daarom ook de mensen niet durven komen. Nou ben jij wel zo moedig dat jij hier vanavond in de bus zit. Jouw vrouw weet ook dat je hier zit. Ja. Is jouw vrouw nou bang van, oh, wat gaat hij zeggen? En straks uh, hebben we allemaal glazen en krijgen we een steen door eruit? Nou, als mijn vrouw weer... Ja, inderdaad, als mijn vrouw inspraak had gehad... in of ik hier naartoe kan komen, <lacht> dan was het nee geweest. 7. Maar 7. ik heb geen inspraak gegeven. Uh, je, hebt, je hebt geen inspraak gegeven. Kijk, zo, zo, zo, zo hebben we ook weer iets, uh, iets, uh, komen we iets te weten over de familie maar daar gaan we het niet hebben, over hebben vanavond. Maar zij zouden dus eigenlijk liever hebben dat je hier niet zat. Dat denk ik ja. Als ik, ja. Of als je hier zat dat de camera's dan uit waren. Want uh, we, we zijn ook uit op internet. En dat, dat we dan een valse naam zouden gebruiken. Ja, gaan Even de microfoon over. bij je mond. Daar gaan we niet over beginnen. We, gaan, uh, we spreken het uit. En ik vind het jammer dat mensen die dus steeds in het overleg. Want ik, uh, ik zit wel in meerder overleg. dan praten ze altijd. Maar ik vind, ik heb nu een kans om een keer iets te vertellen. En dan moet ik me niet verschuilen achter het feit van... Nou, uh, dat moeten de, de overheid of de politie of weet ik wat doen. Ik spreek het uit en ik, uh, ik, ga, uh, ik ga dan het, uh, het gesprek aan. Tuurlijk, die mensen die uh, langs elkaar praten of elkaar niet durven aan te spreken... is, is dat een beetje herkenbaar? Dat is wel herkenbaar, ja. Want um, uh, zoals net in een audio-opname uh, Shai Pramdani al aan gegeven, uh, het, zijn, het zijn steeds mensen die... Uh, klagen bij de politie of uh, onderling die er last van hebben maar niet uh, durven te praten met, uh, met, met, met de overlastgevende groepen uh, zij ervaren het als overlastgevende groepen maar als je eens een keertje met ze in gesprek gaat uh, dan kun je misschien uh, een, een totaal ander beeld gaan krijgen van, van die mensen want uh, ja, we willen niet altijd uh, hangjongeren noemen of, of overlastgevende jongeren noemen maar dat zijn niet altijd jongeren wij noemen het liever overlastgevende groepen omdat ze soms ook ouder zijn dan jong. Dat zou goed kunnen, inderdaad. Goed, nou, even los van uh, die leeftijd. Weet je waar ik van schrik? Ik, ik zit dit programma ook wat te presenteren. Maar waar ik van schrik is dat we hier een, een, nou ja, toch een man op leeftijd in de bus hebben. Die zegt, als dat mijn vrouw had gelegen, had ik hier niet gezeten. Want dat lijkt mij ontzettend bedreigend. Nou, ik, heb, ik heb laatst een gesprek gehad met een, met een inwoner van het Donderberg. Um, uh, die was, uh, die is, uh, dat is een starter. Die is uh, net getrouwd. Die heeft een, een, een kind. Uh, die is nu uh, vier jaar. Dus die is uh, die gaan naar de basisschool. En dat, die, die, de vader, dus de burger waar ik mee had gesproken. Die gaf, dat is echt een persoon die heel betrokken is. Heel sociaal is. Uh, vaker op straat te vinden was. Um, maar nou zegt hij uh, tegen zijn vrouw. Ja, mijn dochtertje, die laat je nooit alleen buiten spelen. Dus er wordt wel... Ik kan me wel aanzetten bij de meneer dat... dat dat er inderdaad een, een, een gevoel heerst dat ze, dat ze zich niet veilig voelen. dat ze niet zomaar En, de, in de en dat was voor Weena ook de reden, geloof ik, om, om, om hier ja. pleiten te gaan. Hè? Van, ja, Een van de redenen. Dus dat inderdaad. probleem is er nog steeds, ja. Het probleem is nog steeds. Even terug naar de wethouder. Um, even, het is, het, is goed, he, maar... het is geen grote buurt, het is geen grote buurt. 7.000 diemen. Um, het zijn, oké, okay, ik mag niet zeggen, jongeren, het zijn vaste groepen... die komen hangen, of die gaan dealen, of overlast veroorzaken. Op een gegeven moment weet de politie toch gewoon... dat is Jantje, Pietje en Klaasje, of misschien om zo'n andere namen, dat weet je toch... Uh, ja, en je gaf het zelf al aan. Dit is gewoon gelukkig geen wijk van 50.000 nee. inwoners. Dus de politieagent kent alle jongeren... En vooral ook de straatcoaches kennen alle jongeren... want als je bij de politie zit, dan je, is het eigenlijk al te ver gegaan. Uh, de straatcoaches zijn degene die hier uh, zorgen dat de jongeren... zeg maar een beetje uh, zeg maar gedragen zoals we met z'n allen vinden dat het uh, moet ik, gebeuren. Ik snap het, maar, maar als het nou zo overzichtelijk is... Hè, redelijk overzichtelijk, laat ik het voorzichtig zeggen... dan is het toch niet moeilijk om die jongens stevig aan te, uh, uh, toe te spreken? De, is het tekort aan politie, te, tekort aan durf, tekort aan uh, buitengewone opsporingsambtenaren? Hoe zit dat? Hoe zit dat? Nou, maar als je praat over de, de omvang van het politieapparaat... dan is wel een van de knelpunten überhaupt in Limburg... en niet alleen in Remond maar überhaupt in Limburg... dat wij denken dat er toch wel wat meer agenten nodig zijn... om alle problemen die er zijn. Want dit is niet het enige wat de politie doet nee, om dat uh, aan te kunnen pakken. Dus, dus uh, die roep om wat meer agenten, dat is er zeker wel. Uh, maar als je praat over het specifieke onderwerp hangjongeren... Denk Ik ook dat we moeten voorkomen dat we het meteen in de, laat ik zeg maar even in de veiligheidssfeer brengen. En uh, wat ik net al even aangaf, dat je eerst eens even kijkt... of je de jongeren op een wat normale manier weer op het rechte pad kan krijgen. En dan uh, kom je niet in die categorie terecht. En dan gaat veel ook weer lekker over straat uh, daarna. veel zelf wat Ja, nee, maar ik, ik, ik, ik spreek je toch nog even verder aan. We hebben nu, we hebben nu drie mensen. Eén is, is hier weggegaan met een... Uh, het was een zoontje hè, van vijf. Um, uh, ja, waar, vijf. Waarvan je zegt van, nou ja, vind ik toch niet meer veilig. Uh, jij zegt het ook, hè? Een, kind van, een verhaal van een kind uh, waarvan... Uh, de vader zegt tegen de moeder nou, laat mij me niet meer alleen buiten spelen. En jouw vrouw, als die het voor het zeggen had... dan hadden we jou hier niet als eminente gast gehad. Dat moet jou als wethouder, dat, dat wil ja, je dan niet voor je burgers. Uiteraard niet, maar ik wil het toch wel enigszins nuanceren. Wat jou ook zelf ah, aangaf hey. uh, net toen je uh, uh, in de microfoon zei... dat het een aantal jaren geleden was dat je besloot had om weg te gaan. Hè? Dat, het, twee jaar twee jaar. Twee, dat het dus uh, in de loop van de tijd wel weer wat veranderd is. Hm. Nodig dat je dat, eruit om terug te komen? Denk je zeker, dat het veilig genoeg is? Zeker, ik ken zelfs hm. mensen. Ik wil ook nee. terug. Je wil ook terug? Ik, ik wil terug. Hé, hey, maar dat is Wacht even, dat is grappig. Je, je, je, je voelt je niet veilig, maar je, je wil wel zeggen. Ik voelde me niet veilig. Je voelde je niet veilig. Maar als de wet dan nou tegen je zegt. Hij gaat je mooi huis aanbieden zorg naar de uitzending. <laughs> ik weet niet of het zo gaat hoor. Van de keer nee, het dat is dat, een dat, dat is, dat is zo wel bouwtje naast. Ja, maar maar zou, jij, zou jij als je een goede woning kon krijgen, ondanks wat je net vertelde zo over je zoon? Terugkomen. Zou je meteen terugkomen? Ja. Wat dus, is dan het verlangen? Uh, ja, er zijn verschillende redenen. Uh, ja. Mijn zoontje zit hier op school, dus uh, gewoon dichterbij. Uh, de wijk is vooruit gegaan. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon zo. Uh, sinds uh, het uh, Johan Cruijffkoord is, heb je inderdaad uh, minder ja, hanggroepen. En... Uh, uh, het is ook gewoon makkelijker voor mijn eigen bedrijf om hier te zitten. Ik heb hier alles in de buurt. Ik krijg heb gewoon al uh... wel een praktisch Ja, ook eigenlijk. dat. En ik heb uh, vier jaar lang heb ik bij Maximina gewerkt. En dat ligt dan gewoon om de hoek. Dus, uh... Want waar woon je nu? Maar sneeuw. Oh, dat is zoveel bij je niet verreisd. Dat je naar nee. Den Bos of zo was. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ah. Maar sneeuw. Oh, dat valt wel mee. Dat valt dus wel mee. Weet je, ik, ik krijg een, nou, beetje een dubbel het gevoel. gevoel. Het is uh, zes minuten over half negen. U luistert naar het programma Questies en wij hebben het over een. Laten we het dan geen probleemwijk noemen... maar een wijk in Roermond waar soms de nodige problemen zijn... die soms erkend worden, soms gebachteliseerd worden. Maar we hebben er in ieder geval mee te maken dat sommigen het onveilig vinden... en dat een groot aantal mensen niet naar deze bus durfden te komen... om daar niet anoniem over te praten. Collega's uh, van mij gingen met wijkwoners van de Donderberg hier in Roermond in gesprek. Hoe kan de lokale politiek de wijk veiliger maken? Maar het toezicht vind ik wel heel uh, ver gaan, want ze deden verder niks uh, waarvan ik zeg, oh, dat is crimineel of wat dan ook. Het was alleen gewoon storend. Beveiligingen, dat zou heel goed zijn dat ze alles goed in de gaten houden. He? En vooral als s'nachts, want dat is erg verschrikkelijk. Ja. Maar uh, ja, ik zou zeggen, wat vaker uh, de politie laten rondrijden, want ja, na tien uur s'avonds is het natuurlijk wel geluidsoverlast. Ja. Ja. Dus als meer politie kwam, was het veiliger en mooier hier. Dat komt niet. Ze hebben een wijkagent, hebben ze hier rondlopen. lopen. Ik woon hier in het je ik kan nu de wijkagenten zien, maar nog nooit. En wat praat je dan over? van de groenverkast in is dat gewoon. Ik vind het schandalig. gewoon. Ashraf Souhabi van de nieuwe politieke partij Denk, die woensdag voor het eerst mee gaat doen aan de verkiezingen hier. Ga je zetels halen? Ja, zeker. We gaan over voor drie. Ja, we gaan er voor drie, maar wordt het er nul of één of twee? In ieder geval, het zal er vast wel minimaal één geworden. worden. Het zal er minimaal één worden. Wat doet de wethouder van de Partij van de Arbeid de laatste jaren fout? Um, ja, wat we zien dat de politiek vooral fout doet, is dat er weinig contact is met de burgers. Om um de vier jaar, zoals je zei, is er veel contact met de burgers... om de verkiezingen natuurlijk in goede banen te leiden. Maar we zien dat de politici gewoon de steek loslaten als het gaat om veel contact met de burgers. Gewoon een kwestie van communicatie dus? communicatie en gevoelens vooral goed kunnen aanvoelen. Maar is dat een kwestie van... dat mag ik nooit meer zeggen... allotone en autotone, die woorden mag je niet meer gebruiken... maar is het feit dat, laten we dan maar zeggen... de witte mannen, de migranten niet zo aanspreken? Nee, we zien dat er gewoon een kloof is ontstaan... de laatste jaren door de politiek. En dat er, ja, vooral de verrechtsing, verhouding... en verhuwing van de samenleving... die laat zien dat mensen tegenover elkaar gezet worden. En zoals meneer ook net aangaf... het samenwonen is een beetje lastig aan het worden... Maar daarom dat we ervan denken ook uh, preken naar inclusiviteit. En proberen met de groep juist dichter bij elkaar te brengen door verbinding te prediken. En hoe gaan jullie, stel dat jullie inderdaad drie zetels in de raad komen, hoe gaan jullie dat anders doen? Ja, hoe wij in ieder geval. Uh, begonnen zijn met anders doen. We hebben een hele diverse lijst, multiculturele groep. Uh, met mensen met een migratieachtergrond, mensen zonder migratieachtergrond. Dus uh, vooral om vanuit verschillende kanten van de samenleving. ook de problemen te kunnen aanvoelen. Dat is vooral één ding. Daarnaast, uh, wij. Ja, denk heeft bewezen dat ze heel goed contact met de burgers hebben. We de politiek transparanter kunnen maken... door bijvoorbeeld op Facebook veel actiever te zijn. Uh, we gaan veel gesprekken aan met de burgers. Niet alleen om de vier jaar, maar altijd. We kennen veel burgers. Maar Ik, ik denk ik dat we, neem... we anders doen. Uh, met alle respect voor je woorden. Ik neem aan dat de Partij van de Arbeid... Uh, en trouwens ook allerlei andere partijen... dat precies hetzelfde doen en willen. Wat is nou het verschil? ja het verschil is er hem echt in dat wij uh, het goed contact met de burgers hebben en wij, uh... maar hoe komt het dat jullie het goede contact hebben en, en zij van jullie niet ja kijk weet je, weet je wat we zien is dat er gewoon uh, weinig vertrouwen heerst in de politiek en dat komt vooral omdat er veel uh, ja veel beloofd maar er is weinig waargekomen. En uh, ja, wij van Denk die doen niet alleen aan beloftes, maar wij doen ook echt aan... Uh... Benen? Ja, Nee, sorry, ik vind dat onzin. Ik heb toevallig van de week nog het uh, politiek debat uh, bijgewoond... Uh, met alle vrouwelijke lijsttrekkers en partijleden. En uh, daar komt heel erg naar voren dat uh, de politieke partijen... de laatste jaren heel erg betrokken zijn bij de uh, burgers. Ja. Dus daar kan ik me helemaal niet in vinden, wat uh, hij zegt. De verdediging um, uh, van de huidige politiek komt uit onverwachte hoek, namelijk burgerhoek. Ja, zeg, ik dat maar tegen jou, ja. Nee, uh, ik, ik vind het recht dat je het zegt, politici zijn veel meer aan het inspelen nu op uh, de gevoelens van burgers. Politici proberen veel meer in contact te komen met de burgers. Maar dat is de afgelopen jaren helaas niet de realiteit geweest. Want ze hebben gezien dat er gewoon uh, tijdens de laatste verkiezingen bijvoorbeeld een grote verliezen zijn geleden bij de gevestigde partijen. En uh, dat is dus geresulteerd dat ze snel in actie moesten komen en een nieuwe manier van politiek moesten bedrijven sinds Denk een beetje in het landschap zit... zien we dat we politie toch wel kritisch kunnen benaderen... en ook laten zien waarom waar politici tekort tekortingen zijn geschoten. Ben je nou overtuigd? Nee. Je blijft, je blijft ik bij Je blijft bij mijn mening. Uh, meneer Sleepy. Ja, Kijk, ik, ik ben zelf ook kandidaat raadslid... voor de Liberale Volkspartij Romon, een lokale partij. Um, maar ik ga nu even vol lof spreken over de PvdA. Uh, Gerard Iijf, die is al wethouder sinds ik uh, vijf jaar oud ben... en bij zijn zoon in, in, in een voetbalteam heb gezeten. Um, en uh, Gerard IJf is een persoon die um, heel veel contact heeft met de burgers... heel veel contact heeft ook met de ondernemers... en ook de verenigingen en de stichtingen uh, in heel Groenmond... Um, dus ik denk dat dat, een, ik denk dat, dat een, uh, een, een, een valse beschuldiging is van de heer Shohabi. Uh, ja, ik vraag me af uh, in hoeverre heeft de jonge dame contact gehad tot nu toe al met Denk. Want Denk uh, geeft aan dat ze heel veel contact hebben met de burgers. Maar. Ik helemaal nog niet, eerlijk gezegd. Wel heel veel met de, de vrouwelijke partijenleden van de andere partijen. Maar ook uh, bijvoorbeeld met uh, Gerard. Dus, uh, maar met Denk heb ik uh, nog geen contact gehad. Wissel jij bent 17, dus je mag nog niet stemmen. Um, maar als je zou mogen stemmen, zou je, aan, zou je dan zo'n nieuwe partij, die toch meer gericht is op, laten we maar zeggen, de migranten, andere nou, mensen, en zou je daarop stemmen? Voor iedereen natuurlijk. De, microfoon even bij je, bij je mond graag. Ja, ik weet het eigenlijk niet, Of wat ik zou staan. Je hebt stemmen. er nog niet over nagedacht? Nee. Je hebt er nog niet over nagedacht? Nee. nee. Maar als je er nu over na zou denken, wat zou je dan zeggen? Hij moet er wel goed over nadenken. Ja, dat is wat hij zegt. Ja. Ja, dat kun je niet zomaar in vijf seconden... Dat kan je niet zomaar in vijf seconden zijn, mensen ja. die in het stemhoekje echt in één seconde bedenken waar ze op stemmen. Dus wat dat betreft uh, moet als je niet... Als je politie... gevoel wel... Uh, wie zou als je nou naar de, de, deze discussie luistert, uh, je bent 17, je zit in deze wijk, je woont in deze wijk, wat zou jouw oplossing hier zijn als jij in de politiek zou zitten? Um, ik zou sowieso uh, over de speeltuinen wat ze net zei, zou ik be beter verbeteren. En meer camera's overal. Uh, Even kijken, ook meer uh, vuilnisbakken zodat, mens dat, zodat mensen afval niet op straat gooien. Zodat ook Donnerberg veel mooier wordt, aantrekkelijker. Hele praktische oplossing dus. Ja. Ja. Mooier en aantrekkelijker. Wat wat, wat, meer vuilnisbakken, daar wordt het nou niet per definitie uh, mooier en aantrekkelijker van. Ja. Behalve dat er geen uh, zwervuil meer op straat ja. zit. Maar hoe zou je het verder mooier maken? Uh, ja, de toekomst is toch met, aan jullie. Ja, ja. met meer kleuren bijvoorbeeld. Meer kleuren. Wat, ja. wat doe je daarmee? Ja. <laughs> uh, bijvoorbeeld, daar heb ik nog wel een mooie een zebrapad bijvoorbeeld en dan in geel, groen, met ja, paars zo. of school bijvoorbeeld de visser van Gog die is nu wit gewerfd, ja. die kon eigenlijk gewoon meer kleur krijgen Gerard IJf, je hoort het ja. Nee, we, Sterker nog, we hebben ons vooraf gezegd... we hebben aan de jongeren gevraagd van... Uh, gaan jullie nou eens ook door de wijk en geven ze even aan... Met, vanuit alle scholen... van wat jullie nou nog zouden vinden dat die hier nog moest gaan veranderen. En dan gaan jullie dat onverkort doen. En we hebben ook afgesproken met die vier partners... wat er ook uitkomt, we pakken het met z'n vieren op... ook al is het een heel creatieve gedachte. Even, even voor mijn begrip, en, welke vier partners? Nou, dat zijn dus de twee bouwverenigingen... Ja. en uh, de provincie en de gemeente. Uh, dus we hebben gezegd... En, uh, dat, een van de ideeën die ik toen al meteen teruggekoppeld kreeg... van de, van de jonge lui... Was, dat ze zeiden van er is hier een bepaald deel van de wijk wat allemaal een beestjeachtige woningen hebben. Geef er nou eens wat meer kleur aan en maakt die woningen nou wat meer kleuriger. Nou, fantastisch idee, nooit iemand opgekomen en dat is de kracht van de jeugd. Ko, dus als wij hier over twee jaar terugkomen met die bus, die er dan misschien ook wel groen <coughs> uitziet, he? je weet maar nooit, hij is nu geel, uh, dan, dan kijken wij in een hele kleurrijke wijk tegen allemaal mooie gekleurde panden aan. Nou, je moet het ook niet natuurlijk, maar je moet het wel netjes maken. En ik denk dat er veel kleurigere wijken worden. Ze hebben wel tien ideeën gehad, die zijn ze verder aan het uitwerken. En ik geloof eind april of zoiets gaan we bij de provincie dat met elkaar uh, okay. discussiëren. Oké, okay. punt is duidelijk, veel schelfhout. Ja, over kleur heb ik gesproken. Er is een prachtig ontwerp, uh, nu voor Gotja. Gotja heeft nu een uh, rood-blauw gebouw, wat uh, de wijk helemaal niet leuk vond. Er ligt nu een prachtig ontwerp en dat gaan we 14 mei... Gaan we dat uh, aan de gevel maken. En dan uh, wat in Rotterdam aan de markthal aan de binnenkant is... Dat gaan we in Roermond aan de buitenkant doen. En uh, dat zal een trekpleis Het worden. Van een bedrijf uit Remond dat die dingen levert... en uh, speciaal nog uitgetest heeft dat ze hier ook voor geschikt zijn. Dus het nieuwe product begint in Remond en komt daarna op de markt. En het leuke is dat gewoon de mensen aan de buitenkant ook zien... dat er iets gebeurt. Want er gebeurt wel veel, maar het is niet altijd zichtbaar. En daarom dacht ik... Uh, toen ik dan drie jaar geleden hiermee begon... Nou, dit is misschien een, een, een, een mogelijkheid om een nieuwe, een nieuwe prikkel te geven. Oké, okay, ik waardeer jullie uh, positieve uh, inslag en optimisme. En toch, hè, wat onze redactie de laatste twee weken opviel... Uh, er is wel verdond weinig samenhorigheid in deze toch, multiculturele wijk. Hè. Je zei het net zelf aan het begin uh, veel dat dat het probleem is. Gewoon ja, twee, werelden, twee werelden ja. die langs elkaar leven. Um, maar we nou, zijn ook aan het werken nou, op verschillende momenten. Nee. Ja, al veertig jaar jij. Ja. Ja. Nee, maar goed, uh, uh, nee. kijk... Uh, nee, maar nee, kan, je, kan je me een beetje voorstellen dat ik denk van... als ik nou over vijf jaar met Marianne... misschien wel in een andere bus weer die wijk binnenkom rijden. Ja, dan gaat er iets, dan gaat er iets veranderen ben ik van overtuigd. Ja, ik hoop niet dat het dan iets gaat veranderen, dat er dan veranderd is. Nee, er is concreet. Bij Goetja zijn we aan de slag. We, we zijn met Multicoker bezig. We zijn met het Donderse Moestuin bezig. Wat Kleur je wijk, wijk, ik weet niet of je het programma... Of het, uh... En toch zegt jouw vrouw... Lieve schat, ga vanavond nou niet in die bus zitten. Ja, maar goed, ik heb 28 jaar in Rotterdam gewerkt. en Nu heb ik pensioen. En nu heb ik gezegd, ik ga niet alleen Rotterdam proberen te verbeteren... maar nu ga ik hier op de Donnerberg wat zetten. En ik heb energie... Gerard, jij, voor drie, voor drie. Ik hoop dat Gerard uh, mij daarin helpt. En ik zie verschillende mensen uit de politiek die echt goedwillend zijn. Alleen hebben ze een andere snelheid en een andere horizon. Snelheid is gewoon, ik wil hebben dat binnen een jaar iets gebeurt. Maar dat Gerard? gebeurt in de politiek hier, hier, hier wonen op dit moment 80 verschillende nationaliteiten. Mensen met een heel diverse achtergrond. Die met allerlei verhalen hier naartoe zeggen komen. Uh, het kost ook even gewoon tijd om te zorgen dat al die mensen weer met elkaar in contact komen. Wat Turku dit zei van, ga met zo'n voetbalvereniging praten. Ze hebben vanaf vijf jaar geleden samen in het team gespeeld. Ja. Die kennen elkaar hun hele leven. Maar waarom ja. heb je dan die subsidie van die Tigers stopgezet? Die is ook niet helemaal stopgezet. Die is niet stopgezet. Ja. Uh, ze hebben een aanvullende subsidie gevraagd van de gemeente van 12.000 euro. Is toegekend. Dat moet ook wel voor, voor de verkiezingen natuurlijk. Uh, vanuit, het <lacht> vanuit het werkontwikkelingsplan is er een subsidie toegekend van 30.000 euro. En de provincie moet nu nog een besluit nemen. En ik ga ervan uit dat de provincie ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus, oh, Oké, okay. dus, dus, dus, uh, uh, uh, de COVID-19 nou heb ik toch nog een probleem. Marjanne die zei het net al aan het begin. Hè, je ziet veel uh, kinderen met een migrantenachtergrond. En uh, heel weinig uh, uh, blanke kinderen mag je tegenwoordig noemen. het uh, zei het ook net al. Uh, hoe krijg je die bevolkingsgroepen nou bij elkaar? Ja, kijk... Um... Om, om even een, een ander voorbeeld te geven. Als we bijvoorbeeld kijken naar um, uh, mensen die destijds, dan heb ik het al, voordat de, de, de mensen met een Turkse of een Marokkaanse achtergrond in Nederland kwamen als gasarbeiders, hadden we de Indonesische mensen. Um, ik denk dat het toen ook een beetje moeizaam ging. En het, het heeft gewoon, zoals Gerard heeft zei, het heeft gewoon zijn tijd nodig. Um, ik weet 100% zeker dat, het, dat de situatie uh, vergeleken met 10 of 20 jaar geleden, dan heb ik het nou wel specifiek over de derde generatie Turkse en Marokkaanse uh, jongeren, um, is het er op vooruitgegaan? gaan. Um, we zijn meer betrokken, we, we, we mengen ons meer onderling, ook met mensen die van oorsprong Nederland zijn. Um, uh, en en bij, de, bij, de, bij, de, bij de groepen waarbij het wat moeizamer gaat, kijk, daar moet je mee in gesprek. In plaats van daar um, over, uh, over algemene problemen te praten, kun je ze beter um, Persoonlijk benaderen en persoonlijk op persoonlijk niveau helpen. Ik waardeer opnieuw je positieve inslag. Toch denk ik, het duurt al zo lang, het duurt al zo lang. Wanneer komt die om een keer? En hier in de bus zitten we met een aantal positivo's ja. hartstikke goed ben ik een groot voorstander van maar de negativo's of de mensen die eigenlijk hun bek niet open durven te doen ja. uh, behalve anoniem die zitten hier dus niet ja. dus dat is alweer een soort tweedeling ja ik, ik, ik ben zelf 24 jaar oud um, dus uh, ik kan spreken over wat ik uh, als kleine kind had, had gezien op de Donderberg ik woon nu al 22 jaar op de Donderberg Um, ik denk dat, dat, dat ja, u voorheen in Rotterdam gewoond? Ja, Ik heb, zelf nee, ik heb ja. Ik ben hier blijven wonen. Ja. Ik heb 28 jaar in Rotterdam. Gewerkt. Ja, oké. Okay. En, en u heeft, heeft u vooruitgang gaan gezien? Heeft u vooruitgang gaan gezien in de afgelopen jaar? Ja, mag ik, het, mag ik 30, 30, 30 jaar nemen? Nou ja, kijk, zo, uh, <laughs> ik kan alleen maar zeggen, over de laatste uh, vijf jaar dat ik dus hier echt overdag ook was. Want okay. anders had ik uh, overdag in, Rot in rotje knor. En uh, ik zie nu dat er dus zowel de politiek als een heel uh, een aantal bevlogen mensen ja. hierin investeren. En die willen er iets moois van maken. En ik geloof dat dat, ja. Toch zegt Asaf Zourabi, zegt um, uh, net een minuut of tien geleden. Het is toch een kwestie van slecht communiceren. Ja, nee, is dat is... dan de reden dat het niet lukt? Ik je ze niet bij elkaar krijgt? Nee, het is vooral onbekend, maar onbemind. We zien dat de twee volkingsgroepen elkaar gewoon totaal niet. Er is totaal geen contact tussen onderling. Maar en, geen contact onderling, maar niet alleen geen contact. Mensen uh, met een migrantenafkomst, daar wordt over geklaagd uh. door blanke mensen. En um, um, omgekeerd, andersom is dat ook zo. Dus ja, dan kom je ook niet bij elkaar. Ja, dat is ook precies waarom een partij als denk is ontstaan. Wij proberen juist die twee groepen te verbinden met elkaar. In plaats van tegenover elkaar op te zetten. We kijken naar de gemeenschappelijke waarden. We zijn allemaal inwoners van de Donnenberg. Allemaal inwoners van Roermond. Daar moeten we naar kijken. We moeten de verschillen opzij zetten en meer kijken naar de gemeenschappelijke waarden. Dat maar, maar, is maakt dat het wel echt ook makkelijker met elkaar. Maar daarvoor hebben we geen nieuwe politieke groepering als Denk nodig. Om nou, dat te bereiken. Zeg want dat is van de PvdA. Dankjewel, Geert. Maar dat blijkt dus toch dat Denk heel hard nodig is in Nederland. Want landelijk hebben we dus drie zetels behaald. Ik praat niet over Nederland. Ik praat even hier op Roermond. En Ieromont zeg ik van, zonder denk was het ook op helemaal niet gebeurd en is het, uh, het niks denk, aan de hand. Lokale politiek schild. is anders dan landelijke politiek. Ik denk dat het Klopt. heel belangrijk is om, om, om dat ook te overwegen aanstaande woensdag. Om ja. wat te overwegen? Vraag ik even aan. Nou, je bent gewoon een eminence grijs uh, veel snel <laughs> Om wat te overwegen. Ja, ik denk dat, dat er nu gezegd is, oh, echt. Uh, je moet uh, de lokale mensen bekijken. En of ze, wat voor kleur of ze aanhangen, dat zal mij, of politieke partij, zal mij niet interesseren. Wat doen ze, wat doen ze voor, voor, voor je stad, voor je wijk? Maar wat ik, wat, ik, wat ik van jullie hoor, behalve allemaal positieve berichten, is ook dat, dat, dat, dat er zijn veel idealen, hè, we moeten dit, we moeten dat. Maar een heel wanneer, wijk, Ja, hartstikke fijn. Maar wanneer wordt het nou eens concreet? Ik bedoel, ik zou zo graag, zo direct, als ik... Uh, weer in de auto zit en nadenken over deze uitzending... Denk denken, nou, ik heb drie concrete dingen gehoord... behalve die kleuren, hè, vond ik echt leuk. Drie concrete dingen gehoord waarvan ik denk... dat gaat echt verandering brengen. Eén, uh, één, hier, Maximina. Het begon als moedercentrum, maar nou helemaal breed bezig... ook met allerlei taallessen voor ja. mensen met een uh, niet-Nederlandse achtergrond. Uh, twee, daarnaast ligt de moestuin... Zeg maar, stadslandbouw hier, wat door een aantal vrijwilligers neergezet wordt... waar mensen van verschillende afkomsten aan het werk zijn. We hebben hier een woonzorgbrigade... waar mensen elkaar helpen als er een keer een lamp opgehangen moet worden... of een voortuintje uh, geschoffeld moet worden. Allemaal initiatieven waarbij je dat, dat met elkaar in contact brengen... van mensen weer uh, stimuleert. En dat zijn zaken waar ik de rest van Nederland nog een puntje aan kan zuigen. Maar lieve Gerard, zeg Dank. ik dan maar even. <laughs> um, ondertussen zit er nog steeds een man van meer dan middelbare leeftijd naast jou... Waarvan zijn vrouw zegt. lieve viel, ga nou niet naar die bus. Nee, maar wat. Afgelopen week heb ik ook nog twee avonden gecollecteerd voor Amnesty International. Je moet wel niet weten hoe de. Voordeuren gebarricadeerd zijn bij de mensen. En dat was niet in deze wijk, dat was in een totaal ander gebied van Romont. En dan zie je dat mensen om vijf uur, zes uur s'avonds de voordeur met drie, vier sloten op slot doen. En dan open doen met maar eigenlijk één vraag. Een bekend gezicht, anders had ik niet meer open gedaan. Maar dat is toch verschrikkelijk? Het, het, dat dat is, is ook verschrikkelijk. Dat maar dat is dat niet leefbaar. Dat is, is niet leefbaar. En dat is ook een cultuurverandering die we moeten bereiken. En waar het begin hier is, vooral met de jonge luiden die hier zijn. Daar moet het gebeuren. Maar dat, dat algemene onveiligheidsgevoel, wat niet exclusief voor de Donderberg is, maar voor de, ik denk voor heel Nederland zelfs geldt. Daar moeten we met z'n allen gaan werken. En we moeten niet meer achter die voordeur gaan zitten. We moeten van achter die voordeur naar de straat op gaan. En met elkaar weer leren samenleven. Dat is de opdracht voor de komende jaren. En Ontmoeten. dat is het ideaal, dat snap ik. Maar je moet het ook nog realiseren. Dus als ik een officiële vraag zou stellen. Hoe krijg je bicultureel, dus zowel blank als niet blank. Hoe krijg je die mee in die buurtparticipatie? Hoe zorg je ervoor dat iedereen meedoet? En niet alleen een paar goedwillenden. Rob, dat hebben we geprobeerd aan het winkelcentrum. Ja. Er is nu een ontmoetbankje gekomen. Ja. Iets geweldig. Een ontmoetbank. Een ontmoetbank. Wij willen. Is dat mensen... als, ik zit er heel, ja. heel lekker, We willen, ja, mensen, ja. We willen ja. hebben dat de mensen ontmoeten. In Roermond was er dus een potje waarin gezegd werden: nou, wij willen dat steunen. Iedere wijk kan nu een, een, een project aan gaan. Dat hebben we afgelopen jaar gerealiseerd. Er is een ontmoetbankje gekomen. Echt om de mensen in het winkelcentrum, dat ze elkaar ontmoeten. Er wordt geweldig gebruik van gemaakt. Goed, nou ga ik iets doen uh, wat ik normaal niet kan doen... want normaal is Marjane ver weg en dan kan ik er nooit iets vragen. Uh, je hebt hier 35 minuten naar geluisterd. En uh, je bent natuurlijk gewoon presentatiezer van dit programma. Uh, maar nu moet jij drie minuten iemand anders zijn. Als je dit hoort, wat, wat, laat, ik, laat, ik, laat ik niet een open vraag stellen. Ben jij net zo positief als uh, een aantal anderen hier? Nee. Ik heb me daar een beetje op zitten winden. Omdat ik dacht het geluid van de jongeren die ik vandaag allemaal heb gesproken. En ik heb er echt honderd zien voetballen. Ik ben hier elke uur geweest bij het nieuwe potje voetbal wat werd afgestoken. Bij al die jongeren gezien die hier vandaag uit het activiteitscentrum zijn gekomen. En natuurlijk is het dom dat ze niet zijn gekomen. Maar ik begrijp ook dat zij het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in de politiek. En dat zij ook niet meteen denken met de nieuwe partij. Denk, alles wordt beter. Want zij vertellen verhalen over dat het thuis slecht is is dat ze een moeilijke jeugd achter de rug hebben. Dat er hier uh, voor een aantal jongens ook geen voetbalschoentjes beschikbaar zijn... omdat dat gewoon thuis niet gefinancierd kan worden. En dan kun je duizend keer tegen elkaar zeggen... we gaan ontmoetbankjes doen en we gaan alle dingen beter doen. Maar voorlopig heeft negen op de tien van deze jongeren geen betaald werk. En als ze al werk hebben, dan is dat volgens mij voor een deel ook in het illegale circuit. Dus ik denk... Dat het allemaal prachtig is wat hier gezegd wordt. Maar dat Rob, jij zei het op een gegeven moment ook aan het begin van deze uitzending. Wij zijn nu op elf plekken geweest in Nederland in het kader van de verkiezingen. Uh -huh. Eén ding is mij helder. De lokale partijen, dat zijn de partijen die nog het meeste vertrouwen genieten bij de mens. Dat geldt ook ja. hier. Wij staan hier ook bij de bus waar een groot plakkaat hangt van de jaar. Dat is de liberale... Zegt u het maar. Volks tegen, ja. Volks tegen Roermond. Dus daar zijn heel veel mensen dan wel door enthousiast over. Tegelijkertijd zien we ook hier dat blank en zwart... wat tegenwoordig vertegenwoordigd wordt door DENK en de PVV... ook lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, Ik vond het maar interessant voor... de... om te melden, interessant om te zien... Dat deze jongeren veel genuanceerder denken. Die denken niet zozeer aan politieke partijen. Daarvan hebben ze veel meer het idee. dat de politiek interesseert ons niks. En ze baden een beetje van dat de politiek hen eigenlijk tegen elkaar opzet. En ook begroep, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. En wat men hier wil zijn praktische oplossingen. Werk, werk, werk. Oké, okay, werk, praktische werk. oplossingen. Dan ga ik je nou even vragen. Stel, wij praktische komen hier oplossing. weer terug over een jaar in een groene bus. Is er dan hier iets veranderd? Ja of nee? Dat, met jouw ervaring. Niet alleen maar als wethouder in Rotterdam, maar als presentator. Er zijn heel veel van dit soort wijken geweest. Heb je er nou vertrouwen in, op grond van wat de wethouder gezegd heeft... wat anderen gezegd hebben, dat het over een jaar veranderd is? Nou Rob, ik zou eigenlijk net zo hopen als jij dat ik ja kon zeggen... maar het antwoord is nee. Omdat we kennelijk hier in Roermond en in Nederland... nog verder door het ijs moeten zakken met elkaar... dat problemen nog urgenter moeten worden... zodat er echt wat kan veranderen. Ik dank iedereen die hier in de bus aanwezig was. En ik dank eigenlijk ook de mensen die hier niet aanwezig waren... maar toch in de microfoon van Marianne hebben gepraat. En ik hoop dat anonimiteit in ieder geval over een jaar... ver en ver weg is en dat het hier een stuk veiliger zal zijn. Tot zover deze uitzending van Kwesties. U kunt naar de Facebookpagina voor meer over dit onderwerp. en Volgende week zondag zijn we er weer Ergens in dit land met een andere brandende kwestie. Ik geloof dat we naar Rotterdam gaan. Zo meteen, na het nieuws van 9, Radio Doc, met een radiodocumentaire over belangenverstrengelingen in de gemeente Broekhorst. Ja, ook daar. Mede namens Marianne wens ik u een prachtige winteravond en tot volgende week.